Voormalige kopstukken uit de politieke partijen 50PLUS en Forum voor Democratie hebben de krachten gebundeld. Henk Krol, die vertrok bij 50PLUS, en Henk Otten, die uit Forum stapte, hebben besloten gezamenlijk de verkiezingen in te gaan, als de Partij voor de Toekomst. Krol wordt lijsttrekker en Otten voorzitter, zo is de bedoeling. Henk Krol richtte vorige maand de Partij voor de Toekomst op, waar Femke Merel van Koten zich bij aansloot na haar vertrek uit de Partij voor de Dieren. Eerste Kamerlid Henk Otten verliet Forum na een ruzie met en begon de fractie Otten. Jeroen de Vries van Forum sloot zich daarbij aan. In de Chinese regio ter zuiden van Peking heeft de overheid een strikte lockdown ingesteld. Na een kleine toename van het aantal coronagevallen in de regio Anxin mogen de 400.000 inwoners alleen naar buiten als ze een essentieel beroep hebben. Verder mag per huishouden één keer per dag iemand de deur uit om boodschappen te doen.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 Vier aanvallers zijn gedood, zegt de Pakistanse politie tegen persbureau Reuters. De aanval is opgeëist door Baloch Liberation Army, een separatistische groepering die in Pakistan op de lijst van terroristische organisaties staat. Honderden journalisten en programmamakers hebben een manifest ondertekend, waarin ze om actie vragen tegen racisme in de media. Met een meldpunt moet racisme worden geregistreerd en tegen de betrokken media moeten maatregelen worden genomen, vinden ze. Ook pleiten ze voor meer kleur onder de hoofdredacties en programmamakers. Het weer: zon en wolkenvelden in het westen kans op een bui en het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal.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 Wie staat er weer? Ja, ik weer. Dus uh, het, het, iemand moet het dan toch maar doen, denk ik. Het is zes minuten over tien. Uh, gelukkig uh, word ik, uh, ben ik uh, niet alleen. Nu eventjes. Uh, tijdelijk is er nog even een collega. Maar die moet uh, zo dadelijk uh, ergens door de duin. Uh, naar zijn atelier lopen. Uh, ik wens hem daarbij zo direct veel succes. Zeven minuten over tien op uh, deze 29 juni. Uh, het is een, uh, eigenlijk gewoon een uh, ochtendprogramma waar niks uh, mee, uh, mee echt uh, gaat gebeuren. Want. Het enige wat we doen is het uh, overzicht uh, behandelen met het nieuws met Leon. En uh, daarna, uh, in, uh, om half twaalf, heb ik uh, nog één keer Mick Boskamp. Uh, dus verder niks. Waarom? Uh, nou ja, ik zou hier wel uh, de herhaling van het interview van Joop Berendsen kunnen uitzenden. Maar straks om twaalf uur komt er weer een programma waarin dat interview nog een keer wordt herhaald. Dus ik ga dat niet nog een keer uh, doen. Dus dat uh, bewaar ik even voor een later moment. Hij komt nog een keer voorbij hoor, dat interview met uh, Joop Berendsen. Want er werden toch pittige uitspraken gedaan. Uh, dus die uh, zal uh, denk ik nog wel gaan voorbij gekomen. En de opening, dat is ook een heel bijzonder. Want ik zat er vanmorgen aan te denken. Ik kreeg uh, twee keer nieuwsberichten over dat er weer muzikanten zijn die de degens met Donald Trump aan het kruisen zijn. Althans, met het campagneteam van Donald Trump. Want de campagnemensen en strategen van Donald Trump hadden gedacht... nou, we gaan een paar nummers gebruiken. Maar daar waren een aantal muzikanten niet blij mee. En ook de erfen van een aantal muzikanten. En dit zijn de erfen. Want Tom Petty en de Heartbreakers... Uh, met I Want Back Down. Dat uh, nummer is een keer gebruikt. Uh, door de campagne van. Uh, bij de campagne van Donald Trump. Maar daar waren de erfen niet zo blij mee. En datzelfde geldt voor de Rolling Stones. Uh, dus dan verklap ik al welke tweede nummer. Het, uh, of welke opening in de tweede uur gaat plaatsvinden. Dat is. You can't always get what you want. Dat is uh, de, uh, de opening van uur 2. En dat uh, heeft dus de, de rode draad. De rechtszaken over. De rechten en gebruik van muziek bij campagnes van Donald Trump. Daar heeft het dan mee te maken. Goed, uh, ik ga weer eens even verder kijken. Wat heb ik nog? Oh ja, laten nou, we gaan even naar 2008 gaan. Hé, hey, uh, dat is niet de bedoeling dat ik die uh, draai. Dus die moet ik even mee wachten. Dan ga ik even wat anders doen. Dan maak ik uh, gewoon even een bokkersprong naar uh, deze. Ja, ja. Ik zit even niet op te letten. Uh, Make This Work van Lake Michigan. En een van de twee is jarig vandaag. Koen Alvarez. Die verlieert zijn 28 e verjaardag vandaag. Hier is Make This Work. There's fog on the fields behind. Drops on our skin remind us of how we spend our time on being, but we don't.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 deze Gary Jules het nog een keer uit ook met uh, natuurlijk een beetje een remake van dat uh, nummer wat, uh, wat destijds door de heren van Tears for Fears werd uitgebracht Make This Work van Lake Michigan en hij komt nog wel eens vaak voorbij in dit uh, programma tussen 10 en 12 in dit dagdeel dan uh, en dan uh, past dat toch wel bij de ochtend. Ik had al gedacht, nou ik draai even Gabriel de Ziel. Maar ik had gewoon het verkeerde cd'tje. En dan hoor je, uh, dat nummer dan komt trouwens wel voorbij hoor. Madonna met, uh, samen met Justin Timberlake. Uh, want die staat wel op de planning. Die komt in de tweede uur. Dat uh, verklap ik je nu alvast. Dus die uh, gaat uh, nog even uh, gedraaid worden. Um, ja, zoals ik al zei... het wordt een, een beetje een rustige programma... waarin veel muziek uh, wordt uh, gedraaid... en weinig uh, eigenlijk uh, wat betreft uh, gesproken wordt... als het gaat om informatie en dat soort zaken. Ja, de, de informatieve kant uh, komt dan precies op het half uur. Uh, om half elf Leon en om half twaalf Mick Boskamp. Dat uh, zijn de mensen. En Mick Boskamp zal alleen morgen nog, uh, uh, nog eventjes uh, bij mij te horen zijn. Want daarna is het een kleine korte break wat hij uh, gaat uh, doen... Uh, woensdag heb ik dan toch nog iets staan. Want ik heb nog iets opgenomen afgelopen donderdag... Uh, bij het uh, programma Ontdruk in het Namelijk een interview met Daphne Holtland van Kafka. En ik dacht daaraan, nou, weet je wat? Die uh, kunnen we dan uh, om half twaalf op woensdagochtend nog een keer uh, laten horen in uh, het ochtendprogramma. Want het uh, nummer van Kafka uh, wordt toch ook daar regelmatig gedraaid. Tenminste, als ik aan de knoppen zit. Uh, want als iemand anders dat uh, doet, dan hebben we, daar een, ja, hebben we daar een eigen invulling en een andere interpretatie gaan... over uh, het uh, maken van dit uh, programma en de muzikale invullingen ervan. Uh, deze heb ik al eens uh, eerder uh, laten horen. En het was toch wel een beetje een yellow week hier. Dus ik denk, ga het nog even voorlopig even door. Maar hier is ze toch wel de hulp van Shirley... Div uh, Shirley Bassey. was het Shirley Bessie. Ik zei Shirley Divine, maar dat was uh, eigenlijk uh, de titel van het nummer The Rhythm Divine. En dat uh, was uh, samen met Yellow. Daar hadden ze gewoon nog eens even een, een vette elektronica uh, ding hebben ze eronder gezet. Jongens komen uit Zwitserland, Boris Blank en Dieter Meijer. En nog niet zo lang geleden hebben ze ook nog een nieuw nummer hebben ze uitgebracht. Viba, Diva heet dat uh, nummer. Uh, en dan zien we toch twee bedaagde heren inmiddels. Want uh, de een is 68, dat is Boris Blank. En uh, de ander is uh, 75, dat is Dieter Maier. Dat is de oudste van het, van het stel. Maar uh, ze doen het nog steeds, die uh, jongens van Yellow. Dus uh, wat dat er gaat, uh, maken ze nog steeds uh, muziek. Uh, ik weet niet hoe het uh, met de broertjes Davies is. Maar uh, iets zegt mij dat de Kings toch al hun langste tijd min of meer hebben gehad. Tot het moment dat wij Leon er nog eens even bij gaan halen... want die gaat straks het nieuwsoverzicht doen... heb ik nog iets staan. Het is een dame die uit, normaal gesproken, uit, ik denk ergens uit Oost-Europa komt. Ik geloof uit Polen, daar komt ze oorspronkelijk vandaan. Maar ze resideert al geruime tijd. Het is de wederhelft van Thomas Flores, hè? Natalia Magdalena. Ze heeft ook nog eens een keer een heel mooi nummer uitgebracht... The one never to be explained. En dat is het nummer wat je nu hoort tot aan het moment dat ik Leon erbij ga halen. weer een tijdje uit hoor. Ik uh, meen uh, ergens uh, rond 2018 uh, dat ze dit heeft uh, uitgebracht. Maar hij is uh, veelvuldig uh, gedraaid uh, in het uh, programma wat ik op donderdagavond uh, doe. Dus uh, uh, bij deze mensen die dat uh, de nieuwsgierigheid niet uh, kunnen bedwingen, die kunnen dan uh, uh, nog eens een keer daar uh, terecht voor de onbekende kanten van uh, muziek in Nederland. Uh, hoewel zij een Polse achtergrond uh, heeft uh, naar ik mee. Natalia Magdalena, the one never to be explained. Uh, het is half elf uh, geworden en dat uh, is het uh, moment dat we het nieuws over zich doen. Niet met Jelmer vandaag, maar wel met Leon. Uh, want goedemorgen, Leon. He's... Goedemorgen, ja. Ja, uh, ik, ik neem aan dat jij ook uh, gekeken hebt naar het Stanfordse uh, nieuws, of niet? Ja, nou ja, uiteraard. Uh, ja. Wat er natuurlijk heel belangrijk is van de week, dat we gaan weten wie de derde wethouder gaat worden. Ja. Ik heb geprobeerd om erachter te komen, maar ze lekker niet. Ja, jammer. <laughs> <Nee>. <laughs> heel jammer. Ja. Het is wel mooi dat uh, nou ja, het, uh, het college is, uh, voordat het geïnstalleerd wordt, is in ieder geval de portefeuilleverdeling al bekendgemaakt. Er zijn wat kleine geschuivingen. Mm -hmm. Uh, nou, dat is mooi, dat is dan gelijk duidelijk. En dan weet de nieuwe D66-man ook gelijk waar die, of vrouw, waar die aan, uh, aan toe is. Yeah. Nou ja, morgenavond weten we meer. Hè? Dan uh, is er de laatste raadsvergadering voor het zomersucces en uh, dan mag het spul beginnen, dan kunnen ze weer op gang. Ja, uh, is, ik, ik zou... Is de burgemeester weer verlost van alles. Ja, ik zou bijna zeggen, ze krijgen gewoon geen vakantie, want die vakantie hebben ze eigenlijk min of meer al genomen, ja, want uh, ja, nou, ja nou, ik nou, vind... Uh, goed ik goed ik ja, ik bedoel, ze hebben uh, vanaf halve juni hebben ze dus uh, twee weken werkloos thuis uh, gezeten, dus ik zou zeggen, Vrij en Bluis mogen, wat mij betreft, geen vakantie, die moeten meteen uh, aan de bak. Ja, laat ja, nou, nou, nou, de burgemeester mag even op vakantie. Ja, vind dat, Even ja, dat vind ik dus ook. En dat heeft, uh, dat heeft uh, de formateur ook nog zelf uh, gezegd uh, tijdens de uitzending. En ik bedoel, uh, ja. op een zaterdagmorgen tegen Roy Dongen, als ik het wel heb... Uh, van, van ja, een burgemeester heeft ook uh, nog eens recht op vakantie. Uh, ik bedoel, ja, uh, ja. Dus, dus, dus dat zijn uh, praktische zaken. En ik bedoel, uh, ja... Uh, heel simpel. Als uh, de scholen gewoon doorgaan, omdat ze noodgedwongen dicht zijn geweest, uh, dan geldt dat ook voor wethouders, hoewel dat natuurlijk niet uh, c-woord gerelateerd is, maar meer ze hebben dat zelf over uh, de nek heen gehaald. Want ja. zij wapperden met de portefeuilles tenslotte. Dus wie de billen brandt, moet ook op de blaren zitten, zeg ik dan. Ja, inderdaad. <lacht> um, goed. De licht, als ik het zo even in grote lijnen heb gezien en gelezen, ligt er wel een mooi uh, coalitieakkoord waar we echt uh, mee verder kunnen. En uh, nou, ik, ik denk dat dat goed is, dat uh, uh, er ook wel aandacht is voor allerlei aspecten, uh, milieu en, en het parkeren is aangepakt gaat worden. Nou noem maar op, er zijn tal van zaken, uh, dus heel mooi. Ja, hoewel er ook nog kritische kanttekeningen in die zijn geplaatst door een voormalig wethouder, de heer Berens. Ik weet niet of je dat uh, gehoord hebt zaterdag. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee. Maar die was hier en daar niet mals. Uh, ja. Ja. Ja, ik, ik zeg het toch, dus... Uh... Ja, nee, maar dat, dat hoort bij, uh, bij de democratie, om er zo maar te zeggen. Ja. Hè? Uh, je moet kunnen blijven zeggen wat je wil, ja. uh, mits het wel steekhoudend is. Hè? En, uh, nou ja, dan ben ik eigenlijk gelijk weer even terecht op die anderhalve meter is de norm. Daar gaan ja. we dus natuurlijk voor de week weer uh, de nodige aanpassingen in krijgen. Ze zijn niet zo gek groot, maar hm. er komt weer wat meer ruimte. Ja. Um, maar anderhalve meter is en blijft uh, toch wel de norm. En ik denk, ik denk terecht. En uh, natuurlijk mag je op uh, welk grasveld dan naar keuze gaan staan of op een plein huh? om te roepen dat het anders moet. Ja, uh, dat willen we ook allemaal. Maar laten we nou eerst even zorgen dat de boel uh, goed uh, opgelost is, dat we zekerheid hebben, dat we. Uh, geen nieuwe gevallen kunnen komen. Nou, je ziet wat er gebeurd is in, in Duitsland. Je ziet wat er op dit moment in Amerika gebeurt. Ja. Dat, uh, daar roepen ze, nou jongens, we hebben het onder controle, maar nou vergeten. Het wordt... Het, het is nog steeds heel erg daar. Ja. Maar goed, aanstaande woensdag hè, krijgen we nieuwe regels voor binnen en buiten, voor binnen en voor in het vervoer. Ja. Uh, alle zitplaatsen zijn weer uh, beschikbaar in het vervoer. Mm -hmm. Mondkapje moet er wel bij. Ja. En de vraag is: vermijd de switch. Ja. ja. Nou, nou ja. Personenvervoer, taxis, busjes enzovoort. Enzovoort. Gezondheidschecks. Ja. Uh, ook het mondkapje en de reservering is verplicht. En in het privé. Uh, ook mondkapjes uh, als je met verschillende huishoudens in de auto zit. Ach, ja, ja, ja. Uh, ja, het is niet anders. Mm. Nou ja, wat, wat verder natuurlijk wel mooi is, dat uh, de anderhalve meter eruit gaat voor kinderen tot 18 jaar. Mm -hmm. Voor sporters, acteurs en dansers. Ja, er zijn te veel van dit soort dingen die niet kunnen, maar ook daar geldt voor jongens. Gezondheidschecks, weet zeker dat het allemaal goed kan. Uiteraard in huishoudens, contactberoepen. De hulpbehoevende, maar, maar kun je weer wat dichterbij komen en terecht. En terras met kuchschermen. Hm. Prachtig woord, hè. Elke week komt er wel een nieuw woord voorbij. Komen die ook in Zandvoort uh, te staan, die kuchschermen? Nee, idee. Ik heb, daar nog niet, uh, ik heb daar nog niet van gezien en ook nog niks van gehoord. Hm. Uh, wellicht staat, uh, nou ja bij wie dan ook, of bij Nobel 3, of bij XL, of bij Rebel, of bij wie dan ook, staan we binnenkort, uh, zitten we lekker tussen allemaal uh, plastic plaatjes in, dus ja. weet Nou, ik heb, ik heb wel bij Ron Brouwer binnen, naar binnen zitten kijken, tenminste, hè, vanaf de straatkant, maar die heeft van die schermen op, het, op de bar uh, staan, dus, uh, dus, ja. het, dus het, het, het lijkt er net loketter, dus uh, ja, ja, als je, als je ja, daar ja. zit, dan, dan lijkt het net alsof je gewoon bij een balie van, van een, een of andere gemeentelijke dienst, uh, maar ja, ja, ja, ja. Volgens mij moet je daar ook schriftelijk indienen wat je wil drinken, denk ik dan. Hè? Nou, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Reserveren is wel gewenst. Maar ik zie, ik zie die schermen, zag ik daar wel binnen staan. Dus, dus ja. aan de, op de bar. Dus, dus hij is ze wel geplaatst. Ja. ja, goed. Maar goed, anders ja. al zie je, hè, de EU schrapt uh, allerlei reisverboden hm. van 15 landen die Europa weer in mogen. Hè, behalve dus de Verenigde Staten, Brazilië en dat soort nog steeds uh, ontploffende landen. Mm -hmm. uh, dus ja, er gebeurt op dat gebied ook heel, een hele. Nou ja, er worden grote stappen gezet, er gebeurt heel veel. Ja. En laten we hopen dat het allemaal hartstikke goed gaat aflopen. Okay. Nou, wat is. Uh, er is natuurlijk de symbolische mijlpaal in de her herontwikkeling van het water. Hm? Torenplein, er komt een bord. En op dat bord komt te staan wat ze gaan doen. Ah. Nou, ja, dat is natuurlijk al een hele stap. Ja. En, eh, nou ja, het is natuurlijk te hopen dat dat nou eindelijk ook eens een keertje een vaart gaat krijgen. Eh, de toren is natuurlijk wel een dingetje. Ja. Ja, wat moet je ermee? Uh, Jammer en, en ik. Dan moet gewoon helemaal opnieuw gaan bouwen. Ja, Jammer en ik zeiden al: uh, daar, ook daar moet je anderhalve meter afstand uh, van houden. En een bouwhelm is ja. daar ook verplicht. Een bouwhelm dus... is verplicht als je daar ja. in de straat loopt. Ja, ja. ja um, dat uh, was hem? Ja, nou, wat verder is ik even kijken wat heb ik nog meer. Nou, voor iedereen die uh, ook nog een beetje OJ heeft over 5G. Er uh, was natuurlijk wel het bericht dat vandaag de frequentieveiling gaat beginnen. Voor, en dat is de laatste stap voordat 5G echt de lucht ingaat. Ja. Dus uh, ook daar zijn de stappen gezet. Oké. Okay. Dat, uh, dat uh, zijn uh, even in het kort uh, de belangrijkste feiten op een rij eigenlijk. De nieuwsfeiten ja, dan. Ja, ik denk het wel. Ja. Uh, dan ga ik uh, verder. Uh, want dan uh, draai ik even een nummer van Doe maar met Doe maar net alsof. No. Mm -hmm. Love is such a small thing, can't you see? I think you'll find the news in the colors and bright in these pictures you see. I, I, well, you just feel what you wanna be, what you wanna be. ...uit ergens het midden van de jaren negentig... ...Christine W. Feel Dance You Want. En daarvoor hoorde je Doe Maar met Doe Maar... ...net alsof de jaren tachtig lijken wel alweer een beetje terug van weg geweest... ...in een periode dat alles en iedereen weer over elkaar heen buitelt... ...en dat elk individu wat in het eigen gelijk schijnt te zitten... Ja, en dan kom je ook geen steek verder. En dat een beetje eigenlijk afstralen op de jongeren... die dan op een gegeven moment denken... ja van waar doen we het dan nog eigenlijk voor zo'n opleiding en wat dan ook. Dat is de strekking eigenlijk van het hele verhaal daarachter. Nu weer even terug naar, het, naar de actuele kant van het verhaal. Want dit die nummer, dat had ik ergens gedraaid om de donderdagavond. Maar ik denk, verrek, ik zal hem toch nog eens een keer meer laten horen. Ik heb het over Sam en Julia. En het nummer dat heet One Man Show.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 You can dream your dreams for seven bucks a night Hollywood Seven, rooms to rent your name goes up in lights Hollywood 7, you can dream your dreams for seven bucks a night Now the month went by without a job The money that she saved was nearly spent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 For seven bucks a night. Hollywood seven goes to 18 angels of your night. Hollywood seven, you can dream your dreams for seven bucks a night. Ben ik altijd zo'n zo boef die dan op een gegeven moment uh, gaat googelen? Wat doet die Allieders Hitting uh, tegenwoordig nu? Eén, de man is uh, inmiddels 66 jaar oud. Twee, hij is nog steeds actief en je kan hem boeken. Dus uh, dat, uh, dat uh, is even het kort. Als ik even uh, google, de naam Allieders Hitting. Maar de meeste mensen kennen hem natuurlijk ook uh, van de jaren 80 met een hele grote groep. De Time Bandits. Want die hebben op een gegeven moment een doorbraak uh, wel gehad met Liverduff bijvoorbeeld. Dit was nog onder zijn eigen naam uh, aan het uh, begin van uh, de jaren 80, eigenlijk uh, eind uh, jaren 70... 7 was dat. Uh, we gaan uh, op naar het nieuws van 11 uur. Uh, dat is ook weer een uh, nummer uit de Zero's. Die ik nog uh, klaar heb uh, staan. Uh, gisteravond ook een beetje in het licht uh, van wat ik gisteravond heb uh, gezien. Uh, maar ik uh, beloof je, uh, in het volgende uur komt dat rauwe NWA wel voorbij hoor. Moet ik je erbij zeggen. Dit is de zijde links. Een, uh, iets wat er mee te maken heeft. Kales en Trick Me. Been. Whoever landed on your dick Seen it in you one too many times Did you magic me once? I won't let you trick me twice, no Magic me once I won't let you trick me twice Magic me once I won't let you trick me twice, no Magic me once I won't let you trick me twice No Magic me twice Are old and overdone, and it's only cause I'm not with you that you make me number one. Though so I may love you, it hurts me deep inside. And now you no longer have to hide. I used to be down with the late night hit, started getting heavy when I really wasn't ready. Used my past to get my mind, so I fell for your lines like all the time. Thought you were the shit to be playing around.